4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een kettingbotsing met vier voertuigen op de A16 richting Rotterdam is een doden gevallen en zijn zeker vier mensen gewond geraakt. De weg is afgesloten. Het zware ongeluk vond plaats ter hoogte van knopend Ridderkerk. Er zou ook een vrachtwagen bij betrokken zijn. De Amerikaanse oud Ku Klux Klan-leider Edgar Ray Killen is overleden in de gevangenis. Hij organiseerde samen met een hulpsheriff de lynchpartij van drie activisten voor de rechten van zwarte in 1964 in Mississippi in het zuiden van de VS. Pas in 2005 werd hij daarvoor veroordeeld tot 60 jaar. De moord leidde tot veel ophef in Amerika, waar in datzelfde jaar de antidiscriminatiewet werd ingevoerd. Edgar Killen is 92 jaar geworden.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 ProRail zet steeds meer in op de aanpak van overlast om zo onveilige situaties en vertragingen te voorkomen. Het bedrijf heeft daarvoor nu 150 incidentbestrijders in dienst. Die surveilleren onder meer bij overwegen. Shinki Knecht heeft op de EK Shorttrack in Dresden de titel op de 1500 meter veroverd. En hij gaat aan de leiding in het algemeen klassement. Knecht won zijn halve finale en reed ook in de finale op overtuigende wijze naar de winst. Semen Jelistratov werd in de finale tweede en Vladislav Pikanov eindigde als derde. Het weer. In het zuiden schijnt nog af en toe de zon. In de rest van het land is het bewolkt. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 6 graden. Vannacht vriest het licht en morgen is het vrij zonnig. Het blijft dan droog en het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op taal 15 van Gorkum naar Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. Hij heeft te maken met een ongeluk op taal 16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Ridderkerk. Daar staat inmiddels 14 kilometer file achter. De hoofdrijbaan is afgesloten. Vertraging inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Verkeer vanuit Breda naar Rotterdam kan beter omrijden via Oosterhout en Gorkum. Op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht...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 You're only here to read van Confessions of Dancefloor, dat was een nummer van Madonna waarin ze bijvoorbeeld het sampletje heeft gebruikt van Summer Night City van ABBA. Ja. Maar, kijk, oh, ga je, je er vandoor? Nou, tot, tot volgende week dan maar. Dan. Dag! <laughs> Atioh, joh. Ah, weet je wel, Benno. op het juiste moment uh, eventjes uh, fijn een beetje de, de boel uh, te plagen, hoor, uh, die Benno van. Maar goed, uh, het is een voormalige programmaleider. En dat is een mooi bruggetje naar een interim-programmaleider. En Benno's woorden waren wel eens van, ja, is het nou met een lange ei of met een EI? Uh, dat vraag ik me nog steeds aan. <laughs> <laughs> Maurice Mulder, Ik, zei, ik, ik wil toch even vragen, is dat nou echt met de EI of vraag je dat nog inderdaad? Ik uh, moet er nog achter komen, want ik ben pas officieel uh, net nu uh, 13 dagen. 13 dagen? 13 dagen pas. Uh, dat is we een mooi getal hè? 13. Ja daarom. Als je bijgelovig bent dan... Uh, dan heb je geluk nu toch? Is dat zo? Jazeker, ja, in joodse normen. <laughs> in joodse normen maar absoluut, ja. dat is geluksgetal. Ja. Maar, nee, waar, waar, ja, maar waar we houden het wei... op EI. EI. Ja. ja. Um, nu heb jij al uh, in de keuken denk ik uh, gekeken bij, uh, bij Albert-Jan uh, Vos uh, het afgelopen jaar. Ja, ik ben het afgelopen jaar uh, mocht ik zijn uh, assistent zijn. Ja. En dan. Uh, ja, was was voornamelijk met de locatie bezig. Uh, er zijn niet veel locatieuitzendingen geweest, maar degene die er waren, die mocht ik doen. En voor de rest uh, kon ik uh, goed met hem meelopen, inderdaad. Oh. En uh, af en toe hem vervangen als hij uh, weer uh, in Spanje zat of uh, andere bezigheden had. Dus uh, er zit al wel een uh, klein beetje inwerktijd uh, voor, gelukkig. Ja. Uh, hoe bevalt het? Nou, tot op heden goed. Ja? Ja. Ik, dat zeg ik net, uh, 13 dagen. Dus uh, nog helemaal nieuw. En uh, ja, de plannen zijn er allemaal. Uh, nieuw bestuur erbij. Dus ja, ik vergelijk het een beetje met mijn eigen werk. Uh, dat is net overgenomen door een nieuwe eigenaar. Dus je komt in een compleet nieuwe zaak terecht eigenlijk. Ja. En dat gevoel heb ik hier ook eigenlijk een beetje. Ja. Een compleet nieuwe zaak met een frisse winter doorheen. Uh, die dingen echt op een uh, leuke manier willen gaan aanpakken. En uh, hele goede toekomstvisies uh, hebben. Ja. En die proberen we dan, uh, probeer ik dan over te dragen aan onder andere jou en Dolly en uh, de rest dus, uh, van alle medewerkers. Ik doe weinig moeite. Ik uh, ben een ongelijk projectiel. Dus. Nou, dat wil ik niet helemaal zeggen hoor. Ja. Ja. <laughs> nee, Ik kreeg uh, van de week, en dan had ik het uh, afgelopen donderdag uh, nog over van, uh, met, uh, met Marcus. Ik uh, kreeg ineens uh, via de LinkedIn: uh, van, Gefeliciteerd uh, met uw 23-jarige jubileum. Dus ik denk: Ja, wat is dat nou? Dan zit ik te, te kijken. Zit ik alweer 23 jaar hier bij CfM? Ja, dat dus gaat nee, snel, hè? Nog, nog twee jaar, we hebben een feestje, ja! ja, ja. ja. ja, moeten ja. Maar dan moeten we nog uh, maar nadenken over welke we die ik hier... Sparen, hier uh, <laughs> ja. Ja. Oh, ik wil het zo goedkoop mogelijk uh, doen, dus, maar goed... Uh, nee, ja, het is wel goed dat je het aangeeft. Het is <laughs> wel <laughs> fijn. Maar, um, ja, ga, ga je, let je, waar, waar let je je eigenlijk op als programmaleider? Nou, de bedoeling is, uh, van, uh, wat ik ervan heb begrepen, is dat uh, de uitzendingen zelf, dat is de voornamelijkste, belangrijkste, dat die op een uh, kwalitatief uh, niveau zitten. Nou, het is en blijft een uh, lokale omroep, dat is een ja. feit. Ja. Maar uh, is er naar mijn mening overal om nog steeds verbetering uit te halen? Dat uh, ook, ja. Bij alle programmamakers, maar ook bij de concepten, bij de draaiboeken. Bij de non-stop systemen, het complete plaatje wat er op de eten te horen is, uh, kunnen we altijd gaan verbeteren. Ja. Maar je moet natuurlijk ook altijd rekening houden met de normeringen, hè? Ja, zeker. Daaraan je hebt van. een bepaalde normering, dat de, de ICE-normering. Ja. Uh, dat gaat over informatie, cultuur en educatie, dames en heren. Zullen het ja. maar even? Correct. Dat, uh, in mijn huiswerk gedaan, hoor. Heel goed, heel, heel goed. Ja. Nee, die moeten we hebben. We moeten 50% ICE-normering hebben voor onze zendvergunning. Nou, ja. daar zitten wij met gemak aan. Ja, Kankje zeker. Ja. Drie vingers in de neus? Of, uh, nou, dat nee, niet. Als we zo door blijven gaan zoals we nu doen, redden we het prima. Ja, ja. Kan altijd meer natuurlijk Want wie zit er nou op te wachten Om alleen maar of herhalingen Of alleen maar non-stop Wat is het mooiste nou van radio luisteren Dat zijn de gesprekken Dat zijn de DJ's Dat is de informatie die via de radio te horen komt wil je muziek horen kan je ook Spotify opzetten Dat idee Dat kan YouTube. Is radio dan een toegevoegde waarde Ja ik vind van wel Tuurlijk is radio ja. toegevoegde waarde. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een uh, Jaap Koper. Uh, jij bent uh, dichtbij uh, in de buurt. Ja. Als je kijkt naar het programma Alternative FM, wat je op donderdag doet. Ja, samen ja. met Marcus. Met, eh, want met Marcus, Marcus Verdam, Verdam inderdaad. absoluut niet. Nee, nee, nee. Ja, oh, dat is sowieso een hele belangrijke speel uh, ja. van uh, CFM zelf, uh, Marcus van Absoluut. Verdam, maar dat moet je zo direct maar even nog voor de microfoon trekken, denk ja, ik. Ja, dat gaat wel gebeuren. Dus dat, maar uh, als je gaat kijken naar jullie uitzending, er wordt ja. heel veel informatie verteld over artiesten. Nou, die kan ik niet terugvinden op Spotify hoor. Nee. En ook niet op YouTube. Nee, ik en hoor ook hem niet misschien. op Wikipedia. Nee. Ja, nee. En uh, dat, dat vind ik zo'n toegevoegde waarde van radio. Maar niet alleen informatie over artiesten. Maar ook gewoon de lokale nieuwsvergaring. Dus uh, kijk nou Goedemorgen Zandvoort, Kijk naar de politiek. Er komt weer uh, komen weer verkiezingen aan. Ja, wie moet ik nou gaan stemmen? Wat, wie gaat nou wat doen? Ja, hoe kom ik erachter? Ik kan hun A4'tje, hun flyertje wel gaan lezen. Maar weet ik het dan? Ja. Of ik ga naar de radio luisteren. Als zo'n partij wordt geïnterviewd... Maar je klinkt ook echt als een programmeleider. Ja, mooi. <laughs> ja, dat ja. heeft hij al voor, hè? Dat heb je uh, dus al in de gaten gehad, vriend. Dus, uh, ja. ja. maar dat is het ook wel. Ja. Weet je, en daar moeten we gewoon veel meer op door gaan beduren. En dat gaan we ook zeker weten. 2018 doen, lijkt mij. Ja, dat en ik hoorde ook net van de jongens van de techniek... van Sander en Jonas... dat ze staan te popelen om meer locatie-uitzendingen te doen. Heb je al plannen in die richting? Uh, er zijn inderdaad wel al... Uh, ideeën om diverse uitzendingen te gaan doen, maar die zijn ja. nog niet concreet dus ik kan ze nog niet benoemen Jammer. Ze zijn nog niet 100 rond, maar zodra maar... ze rond zijn, zal ik bij Zandvoort op zaterdag als eerste het komen vertellen. Leuk. Dat beloof Leuk. ik bij Spannend. deze. Lijkt mij, lijkt mij wel heel erg bijzonder om dat, uh, om dat dan uh, hier te doen, denk ik. Om, de, om te vertellen wanneer... Ja, de... ja hebben we hebben we tenminste ook nog, uh, nog iets uh, leuks uh, te melden, Ja, denk ik. precies. Nou, jullie ja. hebben sowieso leuke dingen te melden op Zandvoort op zaterdag. Is dat zo? Sowieso <laughs> mag ik jullie oh. beiden even een compliment geven vanuit uh, mijn titel. Oh, dank je. Dat you. jullie uh, dit programma hebben opgepakt. Oh, ja. In de, de afwezigheid eldruch, van uh, Rob en Albert-Jan. Ja, maar het was een beetje leeg op die zondag en zaterdagmiddag. En dan denk je, om twee dagen erbij te pakken is wel heel erg veel. Maar zo'n dagje erbij, totdat Rob en Albert-Jan het weer terugpakken... dat moeten we kunnen doen. En het is ook verschrikkelijk leuk om te doen. Het is ook een mooi programma. En ik begrijp dus dat er eigenlijk in jouw toekomstvisie... Nog voldoende ruimte is voor nieuwe programmamakers en nieuwe programma's. Hè? Oh, absoluut. Dus als mensen geïnteresseerd zijn en zeggen van ja, dat wil ik ook in de toekomst wel doen. Hoe kunnen zij zich melden, Maurice? Uh, ze kunnen zich melden uh, via het contactformulier op de website ja? of via de app. Ja, dat is gewoon cfmzandvoort.nl Of en, die app dan, ja, he, die en gratis uh, verkrijgbaar is. Ja, via de Google Play Store yes. en via de App Store en Om er ook maar even te citeren Juist, yes, dia <laughs> <laughs> Nee, we sowieso via het contactformulier of stuur even een mailtje naar ons, ja. naar uh, redactie of je mag ja. mij altijd persoonlijk benaderen ja. uh, per e-mail m.mulder komt het ook altijd terecht of Mooi. zie je me lopen in het dorp, ik ben uh, voldoende aanwezig uh, in het Zandvoortse Grijp hem vast ja, <laughs> schuttend door elkaar. Precies. En dan, uh, we, dan gaan we een klein gesprekje aankijken wat je wil. En uh, of kijken dat wat je wil uh, Ja, wat ja. Het past binnen onze programmering en normering. Ja, ja. hartstikke leuk. Dank! Ja, Graag gedaan. ja. Um, Dan trek ik even mijn microfoon weer even recht ja. voor het microfoon. Want ik sta dan een beetje half uh, om een box heen te kijken als ik zo sta. Maar ah, goed, dan uh, dex, kunnen jongen. de mensen via de webcam kunnen ze dat zien. Zfm steek ja, uh, live.nl ja, ja, precies. Ja. Um, ik uh, ga weer even langzaam praten richting het uh, volgende nummer wat ik uh, klaar heb uh, staan. Want uh, afgelopen week zat zij in de wereld draait door. Maar, ik kan u ook wel verklappen, ze is hier ooit geweest. En toen wist nog helemaal niemand wie Lakshmi was. Inmiddels weten we dat. Want uh, ze heeft afgelopen week uh, samen uh, een optreden gedaan met Stef Bos. Niet samen. Maar ze zaten samen in het uh, programma De Wereld Draait Door. Daar uh, had Lakshmi een uh, eigen bewerking uh, van een uh, nummer van uh, Frank Boeien. Uh, vertel me of uh, dat het niet zo is. Tenminste uh, woorden van die gelijke strekking. Maar ik heb ook een eigen album uh, van, uh, van Lakshmi uh, hier in bezit. En dat is eigenlijk het, uh, het verhaal waardoor ze... Uh, min of meer? Ja, Donnie, wat wou je zeggen? Uh, ik wilde even zeggen dat op heel korte termijn Laksmeet te horen is in Hoofddorp, hè? Is, ja, dat heeft zijn optreden. Ja, ja, dat in de Meersen. Dank je voor deze aanvulling. Laksmeet dus binnenkort ook in de Meersen in Hoofddorp. Maar we hebben de, de langspeler, of tenminste het album wat ze vorig jaar heeft uh, afgeleverd, daar staat een waanzinnig nummer op. En die ga je nu horen. I'll be on my way van dus. So Een beetje stil op de radio, krijg je gelijk een functioneringsgesprek aan je broek, want uh, en ik zeg nou, hij staat op doorstart, ik had de afgelopen donderdag, nou joh, dat gaat wel goed, 10 seconden, en ik had in de gaten dat ik hem mocht even ga op doorstart staan, maar, dit keer stond hij niet op doorstart, dus ik krijg nu gewoon een functioneringsgesprek aan mijn broek, Ter ah, ja, ja. plekke in de uitzending, Nou ah, ja goed, uh, maakt niet uit, uh, <laughs> moet, ik in, moet ik nu vertrekken of niet? Nee, zeker niet ja, nee, zeker niet. God, uh, uh, maar dat is wel leuk. Ik zeg nog tegen jou. Ik weet zeker dat jij heel goed weet ja, dat je het moet doen. Dus ja, ja, ja, uh, Als jij zegt, hij staat door. Hij, sta, staat, hij, staat, hij staat, toe. staat toe te kijken. Maar Marcus en ik hebben dan altijd zo van. Mwah, een beetje, beetje jammer. dus. Maar goed. Uh, ik ben wel blij even dat je hier ook uh, aangeschoven bent. Want nou, uh, we hebben ik een nieuwjaarsbijeenkomst. Geen receptie. Want dat zou impliceren dat het dus ook uh, moeilijk wordt. Hè? Leuk, impliceren. Dat zou betekenen dat uh, er voor dan mag komen. Nee. Dat is alleen uitsluitend een beetje voor on ons zelf. Maar dat uh, ja, uh, uh, verschaft natuurlijk ook de mogelijkheid om even wat uh, bij te praten. En zeker ook met Mike Koper. Want geen familie van mij hoor. Maar goed. Uh, nee, andere tak. Andere tak. Wat ik wel weet. Kijk, dat weet ik dan weer wel. Jij hebt ooit samen met mijn vader in een woningbouwbestuur gezeten. Is het daar een beetje begonnen dat je de klappen van de, van de bestuurlijke zweep hebt leren slaan, of niet? Nou, zeker. Ja? Zeker weten. Ja. Ik, ik, ik, mag ik, was... ik dat zo stellen? Ja, dat mag ik zo Absoluut. Stellen? Ik was 18 toen ik net als de rest van Zandvoort lid werd van de woningbouwvereniging. Ja. En mijn vader zei altijd, als je ergens lid van wordt, dan ga je ook naar de vergadering en dan ga je ook meedenken over het beleid. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. En toen, ja. uh, toen, toen was er wat gerommel in het bestuur. Ja. En toen vroeg men mensen voor het maken van een beleidsplan. Er was nog niet eerder een beleidsplan gemaakt binnen ja. de woningbouwvereniging. En met nog een aantal anderen stak ik, zei de ik uh, haar vinger op. En binnen een half jaar zat ik in het bestuur. Uh, dat, met was met, Harry. dat was met onder andere Ellie Burry. Ja Jazeker. Weet ik nog. Ja. En er uh, was er nog een oud schooldirecteur ook nog bij betrokken. Ja, ja Berkenbos. Ja was er ook nog in. Ja. En dan hadden we nog een man die zich bezig had met het museum van bussen. Gerrit Schaap. Ja, zeker. Ja. Dat was ja, het. Dat was een hele ja, en ploeg. En Rijke Herbe uiteraard. Dat Marijke. was de voorzitter. Ah, ja. dat precies, was de voorzitter. Precies. Precies. Toen is er wel het een en ander veranderd binnen het uh, woningbouwgebeuren. Ja. Uh, nou ja, Het punt was dat je natuurlijk een hele grote professionaliteitsslag moest maken ja. om, uh, om de nieuwe regelgeving en de tand des tijds uh, te kunnen doorstaan. Want ja. eerst bouw je vanuit, uh, vanuit de oude regelgeving allemaal huizen. En vervolgens komt er ook een periode dat je aan nieuwbouw moet denken, aan renovatie en ook aan woonruimteverdeling ja. uh, voor, de, voor, de, voor jonge starters en dergelijke. Ja. Het zit nu een beetje op slot, de, maar toen zat het werkelijk op slot. En was ook nog het feit dat, dat je lidmaatschapnummer gaf je recht op een soort rangorde en hmm. recht op een, uh, op een woning. Ja. En dat betekent dat mensen die het nodig hadden, onderaan de lijst stonden. want ja, Degene die al heel lang bovenaan de lijst stonden... en die een, hun koophuis uh, verkochten... Mm -hmm. die kwamen aan de beurt. Nou ja. Ja, daar moest natuurlijk wat aan veranderen. Ja, dat, uh, dat, dat konden we wel uh, aan uh, jullie wel toevertrouwen. Want dat, er is inderdaad al wel het nodige gebeurd en ja. bijgespijkerd. Um, goed, van het ene bestuur... ben je ook in allerlei andere bestuursfuncties uh, terechtgekomen. Uh, ja. En uiteindelijk ben je dus nu voorzitter van deze club. Ja. Hoe is dat? Uh, dat gegaan? Ja. Nou, de, de, ik werd vorige zomer gepolst door bestuurslid Rob Harms... en een oud, uh, al oud getrouwde medewerker natuurlijk van deze, van deze radio. Ja. We missen hem even. En, uh, ja, zeker. Hij ja. is ernstig ziek en uh, we missen hem zeker. En, en uh, Nick Meijer, de burgemeester, die gaf aan dat, uh, dat Rob uh, zich met... Uh, uh, het feit dat er weinig bestuursleden waren. en het feit dat de toekomst van ZFM gepland moest worden. Uh, tot de burgemeester en de gemeente had uh, gewend. Ja. Met het verzoek om hulp. Om, hulp, om uh, te kijken in het netwerk. van zijn er nog bestuurders beschikbaar? En ik heb gezegd: dat wil ik heel graag doen. maar niet als enige. Uh, uh, samen met Rob met z'n tweeën trekken aan. Uh, aan mm -hmm. best wel een uh, belangrijke. belangrijke zaak voor Zandvoort, de lokale ja. omroep. Dus. Uh, um, we hebben toen gezocht naar nog meer mensen. en dat is gelukt. En wij zijn. Dat heeft wel even geduurd. Dat heeft ook te maken met de ziekte van Rob. Ja. We zijn in uh, november begonnen. We hebben echt een hele leuke ploeg. Ja. Um, en Maureen Bal, uh, Leo Schonebeke en ik zijn ja. er gek. Ja. En uh, vandaag is daarbij gekomen Leon van S. Ja. En we zijn met z'n vieren. We hebben nog een vijfde uh, op, het oog. Op, op het oog. En we zijn echt met een hele leuke, verse ploeg uh, van plan om de schouders te zetten onder de, onder de lokale omroep. Ja. En te kijken wat we er uh, met elkaar. Uh, moois van kunnen maken. Ja. Want, wat, ja wat, wat? wou je zeggen? Ja. ja ik, ik. weet dat ik af en toe. Uh, ja. Maakt niet uh, uit. Je. Wil, je wilt wilde het wel toevoegen. Ik ben niet dus zo enthousiast. Je... hè. ik. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ik ja, kan niet enthousiast genoeg zijn. <laughs> Oké. Okay, goed. Heel goed. <laughs> nou ja. Wat, wat ik vandaan, wij hebben vandaag gekozen voor het, voor het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst. Onder meer ook. Hè? De, de, het waren signalen die we opgevangen hadden. Dolly was een van de mensen die dat zei. En toen zeiden we, ja, dit is natuurlijk het middel om kennis te maken met iedereen. Om mm. te kijken van uh, hoe lopen de hazen, wie doet wat. En, uh, en met elkaar te kijken naar de toekomst. Mm. Want wat wij zien is dat uh, er allerlei hele enthousiaste, talentvolle programmamakers zijn. Maar dat de structuur daaromheen en de, de blik op de toekomst... Ja, dat ontbreekt op dit moment. En daar heb je ook een sterk bestuur voor nodig om dat te maken. Dus dat is de schone taak die wij op ons genomen hebben. Dat gaan we uiteraard niet zomaar doen. Van in een achterkamertje een plan bedenken. En, uh, en dan, uh, dit is de werkelijkheid. Want nee. gezien mijn partij van de arbeid achtergrond. Ben ik natuurlijk voor participatie. En we hebben met Leon een creatief brein in, uh, in huis gehaald. Waarin we met... Uh, Waardoor we met allerlei werkgroepen gaan werken en met elkaar gaan kijken van... hé hey jongens, hoe, hoe zien jullie dit nu? Hoe zie jij als programmamaker nu wat wij aan marketing doen? En, want het ligt allemaal even stil op het ogenblik en daar moet echt een nieuwe impuls komen. Mm. En uh, daarna speelt ook het verhaal dat uh, de regioomroepen uh, worden steeds groter en steeds belangrijker. En er zijn diverse partijen die hebben belangstelling getoond voor, de, voor Zandvoort. En wij hebben in het binnenbestuur besloten tot nu toe... dat we eerst maar eens even mooi gaan onze eigen bestaansrecht gaan onderzoeken... en daar de schouders onder zetten. Voordat we ook maar denken aan overdracht van de lokale omroep aan de uh, ander. Het is zoiets als ook een, een leuze door een politieke partij wordt gebruikt hier in Zandvoort. Zandvoort moet Zandvoort blijven. Het Zandvoort moet altijd Zandvoort blijven. Maar je moet wel heel goed kijken naar of je ook... De slagkracht hebt om de dingen te blijven doen. Kijk. En als nou blijkt dat je bijvoorbeeld... Als het gaat om gemeentebestuur, Als ze zeggen we laten de ambtenaren samenwerken. Prima. Maar je moet wel het beleid in eigen huis maken. Dat je dan. moet altijd zorgen dat je baas in eigen huis bent. Oké, okay, dat, dat is duidelijk heldere taal. En, uh, zit, enigszins zit daar toch ook uh, een, wat, wat, wat lading in... die uh, wat overstijgend is als ZFM-voorzitter in ieder ja, geval. Ja, daar maar, kan ik niks aan doen. Ja, want, dat maakt niet uit. Want naast ZFM uh, doe ik ook nog iets met, uh, ja, ik, met politiek... met innovatie, met pluspunt. <laughs> ik vind het gewoon... Het loopt, het loopt een beetje dwars door elkaar heen. Maar goed... Um, de CRFM, ja, CFM is Ja, is nu datgene wat je ja, nu doet. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ik schrok wel in het begin hoor. Ja? Want ik moet eerlijk zeggen, wij hebben als bestuur een aantal keren vergaderd. En dan zijn, uh, uh, als je dan kijkt van wat, wat er moet gebeuren, dacht ik wel: wauw, uh, er ligt hier heel veel potentie. Maar er moet ook ongelooflijk veel gebeuren. Ja. Ja. Maar als je zoals vandaag die medewerkers bijeenkomt en je ziet het enthousiasme. en, je, en uh, we hebben natuurlijk alle programma's uh, beluisterd. en met heel veel mensen gesproken. Je ziet dat er heel veel talent zit. Ja. En het, het, het, het is alleen qua uh, cohesie, samenhang en structuur. Ja, daar moet even wat gebeuren. En het is gewoon even gewoon moet, in ons ook eigen vlees kijken. zijn in Zandvoort. Ja. En veel meer live uitzendingen doen. Duidelijk. En, en we hebben nog wel wat, kunnen we nog wel wat mensen gebruiken die ons daarbij ondersteunen. We hebben hele leuke programmamakers. Maar voor de live uitzending kunnen we nog wel wat, uh, wat handjes, handjes mensen en mensen en ideeën gebruiken. Goed. Ik dank je wel voor de bijdrage. Nou, heel graag gedaan. Ja, ja dank je wel, Maaike. Ja, want uh, Dolly, het ja, tikt door. Uh, we moeten nog even kijken of we een eigen dier van de week aan kunnen wijzen. Dus dat is nu het uh, geblaf wat ik eigenlijk moet, uh, moet doen. Dat nou ik... weet je, um, ik, heb, ik heb gemerkt, wij krijgen daar geen redactiemeil meer over. Maar er is nee. wel wekelijks een ander dier die door het dieren tehuis Kennerland in Zandvoort aan de Keesomstraat in het zonnetje gezet wordt. O, laat maar dus horen. daar sluiten wij ons dan maar bij aan. Vind ja. je ook niet? Dat vinden wij wel. Ja. En deze week wordt in het zonnetje gezet. Poes Duco. Wie is Duco? Een poes. Een kat, dat ga ik je vertellen wie Duco is. Uh, Duco, ja, wat, wat gaan we over dit kereltje vertellen? Want het is eigenlijk een kater, het is geen poes. Het is een superleuke kater die helemaal gebinnen kwam... bloedplaste en hyperactief was. En inmiddels weten ze bij het dierentehuis dat hij die een hartruisje heeft... Uh, blaasgruis had en een schildklierprobleem heeft... En hiervoor krijgt hij medicatie en dat gaat nu heel goed. Hij krijgt blaasgruis dieet te eten. En ook het bloedplassen is dus nu inmiddels gelukkig weg. Het is een beetje een zorgenkindje, dat blijft het ook wel. Uh, dieet en medicatie moet hij gewoon zijn verdere leven krijgen. Maar zijn hartruis geeft tot nu toe geen problemen, gelukkig. Duco zoekt een huisje waar hij lekker naar buiten kan... en waar hij alle zorg en aandacht krijgt... Die hij verdient. Hij uh, kan geplaatst worden bij kinderen vanaf 12 jaar, is inmiddels gecastreerd. Um, hij moet wel naar buiten kunnen. En um, ja, voor de rest, hij is sinds uh, eind september 2017 in het asiel. Mocht u hem eventjes willen bekijken, dat kan uiteraard via de website van de dierenbescherming.nl en dan Dierenasiel, Dieren te Huis Kennemerland. En via de um, menugegevens daar kunt u zo bij Duco komen. Leuke kat. Leuke kat. Ja. Goed, dank je. Uh, we, want uh, we gaan uh, uh, na het volgende nummer al het uh, gedicht uh, maar even erbij pakken. Want Ze ja. zijn we wel iets eerder, maar dat maakt niet uit. Uh, maar ik zei al, uh, net had ik in het vorige uur had ik iets uh, gedraaid van Destiny's Childs met boetelishes. Daar zat een, uh, een sample in. En ik kan je nu al verklappen dat het uit dit nummer komt. Nou, je hoort het eigenlijk al meteen. Uh, Stevie Nix, ooit onderdeel van Fleetwood Mac, heeft dit, dit nummer gemaakt: Edge of 17. Like kostbare zendtijd verloren gegaan met, met mijn mistake van een paar minuten terug. Maar goed, maakt niet uit. We hebben nog tijd zat eigenlijk. <laughs> dus Maar ja, de tijd van, van zendtijd hebben we zo dadelijk in de vorm van een nieuw programma. Tussen, nou, een nieuw programma. Straks, na vijf uur, gaat... Entertainment, Entertainment for you, you. met is Red, er, hij, ja. hij is ja, er weer. I mean, ja, hij staat al klaar. klaar. Ja. Dat, dat, dat sowieso. <laughs> uh, maar het is uh, nou, twaalf minuten over half uh, uh, vijf. Hoogste tijd voor een man. dan uh, komt hier wat, uh, wat, wat uh, ondersteunende muziek. Want het is even een meditatieve <laughs> moment voor een hoop mensen. Dan denk ik, nou, hoor je, hoor je het? Ik geef het woord aan jou, Dolly. Dankjewel, Jaap. Het is tijd voor het gedicht. De week. En heel toepasselijk noemen wij dit gedicht het hele jaar door. Mogen jullie in 2018 genieten van de feeststemming van januari, de zotheid van februari, het nieuwe leven van maart, de lentesfeer van april, de blijheid van mei, de warmte van juni de vakantiegenoegens van juli, de rust van augustus, de nazomer van september, de kleurenpracht van oktober en de stilte van november en natuurlijk de gezelligheid van december. Kortom, ik wens u een jaar dat als het voorbij is, een zalig jaar voor u en voor mij is. was dat met What is Love. Die is al kwart voor vijf geweest. Kijk, ik ben natuurlijk ook niet helemaal op mijn achterhoofd gevallen, want zo dadelijk krijgen we ons buurman voor dit programma achter ons. En dat is Fred Heij. Goedemiddag, Fred. Oh, sorry, sorry. Moet ik, wel, moet ik wel even de goede microfoon... Ben ben ben je... Oh, ah, de microfoon doet het niet! Oh! Nee, maar, maar, maar pak even die andere op vier eventjes. schuiven even door. Ja, dat is even wat makkelijk. Want drie, drie vertoont nog wel eens wat kuren Daar ja. hadden wij afgelopen donderdag ook uh, last van. Ja, um, ja want, uh, want uh, jij doet het uh, programma wat hierna komt. Ja, entertainment voor jou. Hè? Ja, hoe lang ja. doe je dat? Uh, nu even vanaf kijken. 2015, ja. Uh. Dat, is, dat is toch al een uh, betrekkelijk lange periode. Ja, dat is alweer een tijdje. Ja. Ja, ja. Um, hoe ben jij hier binnen de buren van CFM Zandvoort terechtgekomen Eigenlijk een beetje ja, eigen initiatief. Uh, ja, ik ik zocht eigenlijk een beetje uh, de hobby, oude hobby, wilde ik weer, uh, weer op, uh, opraken eigenlijk. Ja. En uh, ja, toen ben ik hier terecht gekomen. Dus ja. ik ben een beetje op het internet gaan surfen en uh, naar de lokale omroepen gaan kijken. En ja, nou ja, daar kwam, daar kwam toen Bloemendaal kwam naar voren en ja. natuurlijk CFM. Maar je hebt ook iets met Zandvoort, toch? Uh, ja, nou ja, behalve het strand. Nou, ja, ik, ik, nee, ik, ik, ik kom, normaal gesproken uh, woon ik in Haarlem, ja. inderdaad. Dus dat, ja. Uh, ja. ja, maar ik bedoel, ik hint eigenlijk op een ander uh, andere linkje. wat je ook misschien met Zandvoort hebt. Want ik, ik, ik heb ook begrepen dat er een. Fred, hij, maar ik denk dat jij dezelfde bent. ook met het. Uh, podium van het Zandvoert Museum wat te maken heb uh, gehad? Uh, nee. Heb... nee. Niet? Nee. nee, nee. Oh, oh, oh. Zit ik ernaast? Ja, ja, ja, dat, ja dat geeft niet. Dwars, ja? dus, dat, dat was de hint, maar het was ja. dus een verkeerde hint. Ja. Ja. Um, goed, maar uh, je, je, je doet dus dit al sinds 2005. Waar is die voorliefde ja. van... Het muziek, Jonathan. Nou, ja, Het zat er eigenlijk al vroeg in. Vroeger de radiopiraterij natuurlijk. Dat rolde ik in als kind van twaalf. Ja. De muziek was gewoon ja, passie. Het was leuk. En de mensen entertainen. En, en, he, overal naartoe. En ja. artiesten. En, geweldig. Ga jij, ga jij ook, kijk jij ook bijvoorbeeld naar zo'n um, medium als Stern? Sterrenpunt.nl, ja, ja, ja. haal je ja, daar ja, ook uh, uh, het, het meeste uh, van TV, uh, TV Oranje, ja, uh, ja gaat zomaar door. Ja. En natuurlijk heb je uh, ja, contacten met uh, dergelijke uh, pluggers en en ja producenten. Begint het ook bij een lokale omgeving voor, voor deze mensen? Nou niet? nee, nee, nee. Eigenlijk uh, begint het eigenlijk bij de piraterij Maar ja, ja dat is eigenlijk nu niet meer. Nee. Uh, ja, in, in, in hoge in hoge noorden daar zit nog wel wat, maar. Nee, dat, dat is ook maar eventjes en dan wordt het er ook weer verwijderd. Ja. Dus ja, eigenlijk begint het bij de lokale onderzoek nu. Nu? Ja. ja. ja. En wij zijn er dan één van. Je hebt zo direct een gast. Ja. Ja. ja die is uh, momenteel onderweg hier naartoe natuurlijk Wendy de Laat. Dus ja, ja voor uh, de, de, de mensen onder ons uh, die uh, van de Nederlandstalige muziek houden, ja, uh, die kennen haar vast. Ja. Uh, het kan zijn dat je hem straks nog een keer hoort, maar ik denk, ik ga hem even gewoon klaarzetten. en uh, Er stond op haar, uh, ja, want op Facebook, deze ze al de melding, dans je uh, dans hele je leven. Dat, uh, ja, dat klopt. Zei ja, ja. Nou, dat ga ik hem nu even laten horen. <laughs> Zo so fijn. ook in het uh, programma gaan horen wat uh, na ons uh, komt, uh, Dolly dus, uh, dat uh, heet... Ja? Uh, ja, dat is, uh, dat is het programma Ja, gezellig hoor bij Fred. Uh, ja. ja. Altijd heerlijke feestmuziek, echt gezellig. Feestmuziek. Ja, veel vind ja, ik wel. Ja, Feestelijke muziek vind ik het. Ja. Uh, ik zat uh, afgelopen donderdag zat ja. ik te kijken in onze agenda. Uh, ja. Tenminste, uh, het in. ik realiseer me. We zijn in 2008 als programma met Alternative FM ooit begonnen. Marcus, ja. die staat nu tegenover mij. Ja. Uh, want uh, we ja. hebben het eventjes uh, uit uh, zitten zoeken. Maar dit is het uh, jaar dat we tien jaar uh, bezig zijn. Ja, dit wordt ons tienjarig jubileum van uh, Alternative FM inderdaad. feestje, feestje. Daar <laughs> zijn we wel mee bezig. Maar of Woe! dat... dat, uh, dat uh, Gewoon de grond gaat komen. Nou, ja, als een feestje dat de buren helemaal perplex staan voor wat je aan het doen bent. <laughs> ja. <laughs> oh ja? Oh jee. Ja? Oh, yeah. ja, we zaten donderdagavond nog even een oude opname af te luisteren van, ja. uh, van het programma. Want wie koeken Precies, die bent. En op een gegeven moment kwam die, die jongen die kwam dus met een echte oude, thans, uh, nou ja een piano kwam hier, kwam hier binnen. En ja. op een gegeven moment uh, ja, spelen natuurlijk, de hele band. Maar dat ging nogal een beetje uh, ja, ja, rustig. Ja. En toen stond de buurvrouw ineens voor de deur. Ja, ah, de en die vond het, vond het, het genoeg, genoeg van geweest. Van <laughs> nou hadden wij natuurlijk sowieso toen we in het oude pand zaten wel ja. vaker de buurvrouw voor de deur. Want dat, dat werd wel een soort vaste prik dat de buren wel kwamen klagen als wij een live band hadden. Oh, dat was nog op het Gasthuisplein ja. natuurlijk. Ja, uiteraard Die nou, hebben geleden. We het hier ja. ook een keer gered, helemaal in het begin. Dat Pieter met volle borst zei van... Ja, hier kan je alles naar binnen halen om te spelen. Dat... Het pand is zo groot. En dat was niet tegen Dovermans horen, waarschijnlijk? Ja, toen hebben wij uh, uh, Baptist. <lacht> toen hebben <we> Baptist binnengehaald. Binnen als de robot Ja, en, ja, ja, en, en kende dat ze in Amsterdam Arena bezig ja. waren. Ja, toen hebben we de overburen inderdaad een keer gebeld. Goed. Het is bijna vijf uur. En dan zeggen Marcus en ik altijd in de koor... Tot, Tot volgende week! week. En dan komt er nu ook uit. Maar ik weer. ben er volgende week ja, helemaal jij niet, op doe ik wel. Uh, ja. Maar dit houden we ook gewoon uh, voor de donderdagavond aan. Ja. Uh, ik vond het weer hartstikke leuk dat je erbij was, uh, Dolly. Nou, ik vond het ook weer een eer om erbij te mogen zijn. Heel ja. goed. We hebben er nog één. En ja, die, zit, die zit normaal gesproken altijd uh, wel vaak in ons uh, programma. Uh, ze zit, uh, Vorige week had ik ook al wat van ze gedraaid. Toen had ik de nieuwe single van, uh, van ze gedraaid. Maar dit is van het album wat ze al eerder hebben uitgebracht. Uh, in. Uh, 2015, geloof ik zelfs al. Toen ja. um, hebben ze een clip al gemaakt naar Ennio Morricone. Oké, okay. ja, dat is niet de eerste de beste. Is, nee, dat hebben ze uh, wel vrij uh, subtiel hebben ze dat uh, gedaan. Mooi. En dat is uh, met, uh, met, la met name in dit. Ik zit een beetje taaltechnisch zit ik hem nu uh, gewoon vol te kletsen. Totdat uh, ik het uh, plaatje. Tot in, het NOS'je dan... na? Ja, nee, ja. Van, Oh, dan jij dan wil ik, natuurlijk uh, dat het past. Ja, nu ja. past. Nu, gaat het, nu, komt het, nu wordt hij passend. En dan zeg ik altijd van moet je maar luisteren hoe die klinkt. Hier is de, de Profit als laatste van Alaska. En straks dus veel plezier met Fred en Entertainment voor jullie. Tot hey, gauw. Tot gauw.